Manik Zampersen met het NOS-journaal. De buffers van de Nederlandse bank worden geraakt door de flink gestegen rentes, zegt bankpresident Knot. Voor en tijdens de coronapandemie kocht DNB voor miljarden aan bedrijfsobligaties om de economie te ondersteunen. De inkomsten uit die obligaties blijven laag, terwijl de centrale bank door de hoge rente steeds meer vergoedingen moet betalen aan banken die hun geld bij DNB stallen. Voor de komende jaren verwacht bankpresident Knot een verlies van miljarden euro's. In het ergste geval moet dat worden bijgelegd door de staat. In Oeganda heeft de uitbraak van ebola tot nu toe aan zeker elf mensen het leven gekost. Ook zijn er nog elf andere besmettingen bekend. Dinsdag spraken de autoriteiten nog over één dode, een man van 24. Het lijkt erop dat de uitbraak begon in een dorpje in een regio ten westen van de hoofdstad Kampala... De Wereldgezondheidsorganisatie heeft personeel naar het gebied gestuurd. Wie besmet is met ebola kan hoge koorts en ernstige bloedingen krijgen. Het virus wordt verspreid via lichaamsvloeistoffen. De eigenaar van bouwbedrijf Structon, Gerard Sanderink... wordt verdacht van omkoping voor een project in Saoedi-Arabië. Dat bevestigt Sanderinks advocaat na een bericht in het FD. Structon kreeg als deel van een consortium... in 2013 de opdracht voor een groot metroproject in de Saoedische hoofdstad Riyadh. In 2019 deed de Field een inval vanwege die deal. Nu volgt hij dus die verdenking op van het leidinggeven aan omkoping. Sanderink en Strukton spreken de beschuldigingen met klem tegen. De Nederlandse volleybalsters hebben in Arnhem de eerste wedstrijd van het WK eenvoudig gewonnen. Tegen Kenia werd het 3-0. De tweede wedstrijd van Nederland op het WK is komende zondag tegen Cameroen. Het weer bewolkt en periode met regen. Vooral langs de kust kan veel vallen. Temperatuur vannacht een graad of 11. Overdag blijft het regenachtig. Later op de dag vanuit het noorden droger. Het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Green. Love thing happening here baby or what? Quoi? Pas mis le nez dehors et pas laver A ça je déteste Batterie faible j'ai pas de quoi recharger Et ça n'arrive que moi Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées Je sais pas te dire pourquoi Regarde comment je souris Regarde encore Je veux savoir ce que t'en dis Quand je souris trop fort C'est faux peut-être mais au plus je ris Jij deed het zelf. Het was niet zo moeilijk. Het was niet la moeilijk. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré Het was niet zo moeilijk. Het was niet zo moeilijk. Het was niet de moeilijk. Het was niet zo tu Het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 Although I never told her I think she knows about me and you Now she cries for sign attention This can't be right And the downtown special cries alone Cause I'm leaving tonight When Susana calls Don't so cry